Mark Hokke met het NOS Journaal. Een hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken... die gaat over projecten rond vrouwenrechten... heeft zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Onderzoek van reporter Radio en NRC heeft het aan het licht gebracht. Tegen de man waren acht klachten ingediend... door medewerkers van maatschappelijke organisaties als Pax en Cordate. Zes van die klachten zijn gegrond verklaard. De ambtenaar is overgeplaatst, maar heeft volgens reporter... nog steeds contacten met maatschappelijke organisaties. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft naar aanleiding van de zaken... een meldpunt ingesteld voor klachten over ambtenaren. Op Sulawesi zijn tot nu toe bijna 400 mensen omgekomen... na de aardbeving en tsunami die het Indonesische eiland gisteren troffen. Ook zijn er honderden gewonden en worden nog veel mensen vermist. De aardbeving, met een kracht van zeker 7,5 veroorzaakte gisteren een vloedgolf. En vooral die tsunami maakte veel slachtoffers. Vooral de stad Palu en de omgeving is zwaar getroffen. Mogelijk doordat de stad aan een smalle bij ligt. Door een nieuw computervirus kunnen duizenden Nederlanders... niet meer bij de bestanden op hun computer. RTL Nieuws meldt dat de slachtoffers pas weer bij, daar weer bij kunnen... als ze losgeld betalen van ruim 1000 euro... Het virus wordt onder meer verspreid via bijlagen in e-mails... en door het downloaden van illegale software. De politie heeft deze week op de snelweg A2 een personenauto van de weg gehaald... die volgeladen bleek met gasflessen met lachgas. De auto was zo zwaar beladen dat de uitlaat bijna het asfalt raakte. Bij controle bleken in de kofferbak 18 gasflessen te liggen... en ook naast de bestuurder en op de achterbank lagen de flessen opgestapeld. Lachgas is in enkele jaren uitgegroeid tot een populaire legale druk. Het zit meestal in kleine metalen patronen. Het weer, droog en zonnig, afgewisseld door wat stapelwolken. Het is zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt in het oosten van het land... en 8 graden vlakbij zee. Morgen overdag zon, later vanuit het noordwesten bewolking... en dan valt er een enkele bui. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Lekker mee zingen, zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Met deze gouden van de Beatles en Obladi Oblada. We hebben de zin in uur 2 en ook weer een vol uur 2. Want uh, Ineke Smits zij is inmiddels uh, gearriveerd. Zodra dadelijk om kwart over drie gaan we met haar praten. Maar we hebben nog veel meer andere onderwerpen over Jan. Ja, allereerst even de mededeling dat de, uh, de kwalificatie van de, de Formule 1 race van morgen in Sochi-Rusland achter de rug is. Ja, zonder uh, Max op uh, pole position. Het, het zal de insiders niet verrassen dat die uh, niet door zijn gegaan naar Q3... maar dat ze gewoon uh, voor uh, bandensparen hebben gekozen. En dan heb ik het dus over Ricky Yardo en over uh, Max Verstappen. Want ze starten morgen toch achteraan. Maar uh, het, uh, de, wat ik al wel even kan vertellen is dat uh, Bottas morgen uh, van pole uh, start... Gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton, dus dat zal een rondje of twee duren en dan mag Hamilton er voorbij. En dan gaat Bottas nummer drie uh, ophouden, want dat is natuurlijk Vettel, de mede-kandidaat voor het wereldkampioenschap. Gevolgd door op een vierde plek Kimi Raikkonen. Tijdens uh, Pit Report op kwart over vier komen we natuurlijk uitvoerig terug op de wereld van de Formule 1. Goed, uh, wat hebben we verder nog? Nou, vanavond natuurlijk een grote Oktoberfest. Uh, morgen het Shanti- en Zeeliederenfestival. Vredestein Supercar Sunday morgen op het circuit. En een open asieldag. Maar daarover meer tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Zoals gezegd, uh, over een tweetal praten gaan we praten met uh, Ineke Smits. Van Smits Health and Wellness. Want die hebben volgende week donderdag een open dag. En het goede doel uh, is uh, dit jaar het Reuma-fonds. Vrijdag allemaal... is dat. Uh, vrijdag. Ja, vrijdag. Vrijdag. vrijdag. Goed, vrijdag. Uh, vrijdag. Uh, hoe dat allemaal eruit gaat zien... en wat uh, u daar allemaal kan verwachten tijdens die open dag... daarover na een tweetal platen meer van Ineke. Goed, uh, wat gaan we nog meer doen? Uh, we hebben natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het korte tweede uur. En verder kijken we natuurlijk ook nog even voor de golfliefhebbers... naar de Ryder Cup. Het, het grootste uh, tweejaarlijks evenement... Uh, op golfgebied een wedstrijd tussen Amerika en Europa. Dit jaar wordt het verspeeld in, in Frankrijk. Onder de rook van de Eiffeltoren in Frankrijk. En uh, na de wedstrijden van vanmorgen is de tussenstand 8 voor Europa. En 4 punten voor uh, Amerika. Vanmiddag weer vier teams de baan in. En voor vier punten. En hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen. Dat later in dit programma. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Je hebt er dan maar weer druk mee, hè? Ik heb het zo terug, Nou, golf op een uh, groot scherm, dus dat is <lacht> helemaal goed. <lacht> Kunnen we de Rijdercup uh, volgen terwijl we dit programma aan het doen zijn? Zodra gaan we eerst over een tweetal platen praten met uh, Ineke Smits. Over inderdaad een marathon voor het Runafonds volgende week vrijdag. zaterdagmiddag bij CFM. Met uh, Hey Woody en uh, Roses. Ja, dadelijk, uh, dus uh, Ineke Smits. Ze zit er al helemaal klaar voor. Maar eerst uh, gaan we nog een beetje disco draaien voor je zo. Uh, op deze zonnige zaterdagmiddag. Hier is Ottawan en D.I.S.C.O. S, super special crazy crazy oh. Te horen van deze muziek krijg je meteen zien in volgende week zaterdag. Want dan is het korendag in de Protestantse Kerk vanaf half elf ochtends tot tien uur s avonds. Heel veel koren die daar helemaal in het thema disco de muziek laten horen. zet het in je agenda volgende week zaterdag. Toegang gratis, je bent van harte welkom daar in de Protestantse Kerk. Dat was Pleit van van trouwens over dat thema DISCO. Ja, ze is uh, gearriveerd en ze zit aan tafel. Goedemiddag Ineke, welkom. Goedemiddag. Zo, even een uh, drugschema heb je vandaag weer... maar toch uh, tijd gevonden om naar de studio te komen. Tuurlijk, tuurlijk. Maak wat tijd voor. Uh, goed, Ineke. Uh, we kennen elkaar al uh, wat langer... dus ik ben zo vrij om het te ja, toetwailleren. Ja. Uh, volgende week, vrijdag is het zover... maar voordat we, komen, we daarop uh, komen... allereerst uh, Smith Health and Wellness. Ja. Klopt. Uh, wat behelst dat? Wij hadden eerst de naam Slender You Zandvoort. En Slender U slaat op zes bewegingsbanken waarbij je onbelast kunt bewegen. Inmiddels hebben we nog veel meer dingen. En dan dekt die naam de lading niet meer. Dus hebben we onze naam gewijzigd een paar jaar geleden in Smith Health and Wellness. Maar ook de locatie hebben jullie gewijzigd? Ja, ja, ja, ja we zijn van 55 vierkante meter naar 120 vierkante meter gegaan. En met die extra uh, mogelijkheden die er zijn, en dan, dan heb ik het even over de detox-behandelingen, vitaminecheck en paraffinepackingen lees ja. ik in het artikel. Ja. Uh, heb je die vo volledige ruimte nu ook benut of zeg je ja. van ja? Ja, dus we die, hebben echt uh, helemaal benut. We zijn ook ja. meegegroeid. Ja, helemaal, ja, ja dus hoor. De, ja. Die, die, dus de diversiteit die heeft toegenomen. Ja. Uh, ja. Voor wie is uh, uh, Smith Health and Wellness een, een, een plek om naartoe te gaan? Is dat voor de topsporter? Nou, die nou net niet. Nee, daar zeg ik niet. Nou, ook. maar zo'n beetje verder, iedereen wel. Ja. Weet je, als je um, een hekel hebt aan een sportschool bijvoorbeeld, en dat zijn heel veel mensen die dat zijn, dan is dat bij ons natuurlijk ideaal. Uh, heb je een hele drukke baan waarbij je dood moet thuiskomen s'avonds. Nou, kom dan maar naar Smiths Helton wel, Dus je gaat op die banken liggen, ja. al je spieren worden bewogen en je stapt vol energie er weer vanaf zonder dat je gaat zweten. Ja, je hoeft dus, want sportscholen die, die, die, die in het verleden... die kwamen als paddenstoelen uit de grond. Ja. De diversiteit is, uh, is erg groot. Maar wat jullie doen is in de regio eigenlijk uniek. Ja, klopt. Ja. Die zou bijna verwachten van dat je op elke hoek... zo'n soort welniscentrum zou, zou terugvinden. Maar dat is niet het geval. Nee, dat klopt. Nee, de eerstvolgende is pas in uh, Nieuw-Vennep, heb ik begrepen. Ja. In Amsterdam is die pas dichtgegaan. Dus ik heb nu ook klanten uit Amsterdam... Dat zijn echte fanatieke klanten die dus toch echt wel willen slenderen. En ja. die komen gewoon met de bus naar ons toe. Speciaal omdat ja. jullie die mogelijkheid hebben die ja. in de, verder in de regio uh, verstek laat gaan. Om het ja. zo maar eens te zeggen. Ja. Ja. Uh, het feit dat jullie diversiteit hebben uitgebreid, heeft het ook geleid tot een grotere uh, aantal vaste klanten? Ja, zeker. Want ja. niet iedereen is uniek natuurlijk. De ene zegt van ik heb daar een pijntje en ik heb daar een pijntje. Ja. Of dan de ander wil gewoon ja. fitness blijven. Ja. Of een beetje uh, fitness doen. Uh, daardoor uh, heb je natuurlijk dus je klantenkring ook vergroot. Ja, zeer zeker. Dus we hebben ook een fitnesscorner trouwens. Een cardio fitnesscorner. En daar begeleiden we de klanten. Bij ons is heel erg de begeleiding uh, van pas. Dat, uh, wie er binnenkomt, komt er binnen. Ja. We begeleiden ze van bank naar bank. Leggen ze uit hoe het werkt. Blijven erbij, zeker als je nieuw bent en nog niet weet hoe het werkt, dan blijf ik er gewoon bij en vertel wat er allemaal gebeurt met je lichaam je, je, uh, terwijl je op de bank ligt. Mag, mag, om even wat te noemen. Moet ik dat zo voorstellen dat je een soort, uh, als je, je daar voor het eerst komt, dat je een soort intakegesprek krijgt van: ja. Nou, waarom kom je? Nou, ik heb het uh, in mijn heupen of op mijn heupen, kan natuurlijk ook. <lacht> maar, uh, of in mijn rug of wat dan ook. Dat zijn allemaal dingen waar je dan rekening ja. mee houdt. Ja, zeer zeker. Ja, ja. Slender You, de basis is, is, is, is een soort bed, noem ik het maar. Ja, en die je in ja, verschillende tafel, standen ja. kan zetten afhankelijk van... Nee, er zijn zes verschillende tafels ja. en elke tafel beweegt anders. Het heeft een unieke, unieke functie. Ja, ja, de eerste bank bijvoorbeeld, daar ligt je met je billen op twee kleine kussentjes... die uh, onafhankelijk van elkaar heen en weer gaan. Daarmee uh, worden je billen natuurlijk ook een beetje heen en weer gehaald... en dan word je heel soepel in de heupen van. Heb je nou bijvoorbeeld heel erg last van rugproblemen... dan kunnen we daar nog weer een kussentje tussen stoppen... zodat je echt heel goed ondersteund wordt. Dat is iets waar we altijd bij blijven staan om te kijken ja. of het allemaal goed gaat. Ja. Uh, het, de, de verhouding mannen-vrouwen. Ja, meer een deel vrouwen. Ja. Ik, is is die drempel het wat... te hoog voor mannen? Of... We, we, uh, zou ja, dat kunnen Niet, niet, niet de, alle mannen vinden het leuk om tussen de vrouwen te liggen. Om maar iets te noemen. Ja. Want het kan prima ook voor mannen. Ja. Prima. Echt heel goed. En, maar toch de, de meerderheid van de klanten bestaan zijn, zijn vrouwen. Ja. ja. ja. Uh, jullie zijn nu al vanuit, met de oude locatie meegerekend. in deze locatie. Hoeveel jaren actief in uh, deze sector? Nou, Behoorlijk april, lang alweer. Hè? Met april worden het tien jaar. Ja. Ja. En jullie hebben elk jaar een zogenaamde open dag. En uh, dit jaar is hij dan op aanstaande vrijdag. Klopt helemaal, ja. En dat begint om tien uur. Uh, en jullie hebben een, een, uh, daaraan een goed doel gekoppeld, het Reuma Fonds. Ja, altijd. Het is dus eigenlijk vanaf het begin af aan doen we dit voor het Reuma Fonds. Altijd de eerste vrijdag in oktober. Dat doen we met een heleboel salons in het, in het land. Ja. Is dus altijd weer een beetje een competitie. Wie haalt het meeste geld op? Is ook wel grappig zoiets om te doen. Ja. Uh, we beginnen trouwens om half negen al, tot zes uur in dit geval. In het begin heb ik nog wel eens een hele nacht doorgetrokken, maar dat trek ik niet nee, meer. Nee, dat heb je ook een keer gedaan. Ja, ik vond het goed. Ja, ja. Ja, ja, ja. Het was wel leuk, want dan krijg je midden in de nacht krijg je mensen die bijvoorbeeld in de horeca werken of wat dan ook... die ja. dan na hun werk nog even komen of zo. Mijn zus werkt bijvoorbeeld bij het casino en die nam al het personeel mee van het casino en midden in de nacht waren ze daar nog aan het slenderen. Heel erg leuk, hoor. Ook voor het goede doel. Ook alles voor het goede Als... doel, ja. ja. Uh, was het Reuma-fonds een, een bewuste keuze? Of, ja. Uh, ja, weet want je. Je zei, er zo, zijn zoveel goede doelen... Ja. Uh, dat je bij wijze elk jaar een ander zou kunnen. Maar jullie zijn heel standvastig in. Jullie hebben ook gezegd, wij doen het voor het Reuma-fonds. Ja. Uh, is is, komt dat vanuit jullie of is dat een landelijk afgesproken? Het is landelijk afgesproken, maar het is ook wel heel bewust... want uh, mensen met reuma, die moeten bewegen... Want anders dan, dan worden ze zo stijf en dan kunnen ze niks meer. Dan komen ze in zo'n neerwaartse spiraal. Maar elke beweging doet pijn. Ja. Dus op die banken bij ons worden ze en soepeler. En het is onbelast bewegen. En dat onbelast bewegen is nou weer juist heel goed voor mensen met reuma. Ja klopt, ze, ze hoeven zelf niet, niet de, de, de, de spieren te gebruiken. Te gebruiken maar nee, worden, het wordt gedaan. Echt, het wordt ja. voor hun gedaan. Ja. Ja. Goed, dan begrijp ik de link naar het Reumafonds. Terug naar volgende week, vrijdag... Uh, wat, is, wat is er speciaal aan de dag? Ja, de dag is natuurlijk speciaal. Het is een open dag. Ja. Het is ja. dus uh, ook bedoeld om mensen... die de, de, deze, deze manier van bewegen nog niet kennen... Binnen te, te kunnen te... laten kennismaken Laat. ermee. Kennis ja. kennismaken. Ja. En wat kunnen, kunnen die mensen nog meer verwachten? Uh, nou, we hebben nog wat, inderdaad wat meer dingen bedacht. Uh, ik heb iemand die hoofdmassages gaat doen. Maar die zit nu al helemaal vol. Want iedereen <laughs> wil dat wel. Um, ik heb een arts die bij mij zit en ja. die doet een meting van je vitamine en mineralen. Dat is een kwestie van een soort buisje vasthouden. Dat zit gekoppeld aan een computer. En dan komt uit of je te veel of te weinig van bepaalde vitamine of mineralen hebt. Het feit dat hij arts is, betekent ook dat hij direct uh, je kan adviseren. Van Pre wat kan je daar gaan doen. Een diagnose stemmen. Ja, ja. ja, precies. Dus dat is bijvoorbeeld een ding... Um, we hebben ook detox voetenbadjes. Erg leuk, dat doen we sowieso tussendoor ook wel. Maar dan ga je met je voeten in een bakje met warm water... gewoon uit de kraan zitten. En daar komt dan een ionisator tussen je voeten... gekoppeld aan een apparaatje. Dan wordt het circuitje eigenlijk rondgemaakt. Dan zit je een half uur in dat water... dan wil je niet weten wat voor bagger daar afkomt. En dat is echt vreselijk. Ik probeer me er iets bij voor te stellen. Nou, maar... En <laughs> het, het mooie is dat het is, uh, het is bij iedereen anders. Ja. De ja. een, bruin is het eigenlijk altijd wel. Want het is celresten. Je bent continu bezig met lichaam. vernieuwt zichzelf. Dus je hebt altijd celresten. Maar het kan ook heel zwart zijn. Dus dat is echt detox van de lever. Of um, oranje heb ik ook wel meegemaakt. Echt knaloranje water. En dat is detox van de uh, gewrichten. Okay. En groen zie ik ook regelmatig voorbij komen. En dit is van de galblaas. En ook al heb je geen galblaas meer, kun je toch nog groen hebben. Want dan neemt de lever namelijk die functie over. <laughs> Oké, okay. nee, je ja. bent goed ingevoerd om het zomaar ja. maar te zeggen. Maar goed, volgende week, uh, vrijdag. Ja, je zegt in, in, in de krant staat tien uur, maar jullie beginnen al om half negen. Om half negen, ja. Ja. En uh, hoe moet ik het dat dan zien, hoe mensen dan de combinatie kunnen leggen met het Reumafonds. Ik bedoel dat in het financiële. Is het, ja. Van de behandeling gaat een deel van het bedrag naar Precies. het Reumafonds. Ja, nou het grootste deel. Het Kijk, grootste de banken, um, daar rekenen we nu gewoon 5 euro voor. Dan kun je een uurtje op die banken liggen. En dat gaat naar het Reumafonds. Detox voetenbadje, dat kost 7,95 Dat gaat naar het Reumafonds. En uh, dan uh, is het uh, na, uh, na uh, even kijken, zes uur is het. Uh, dan mag u jouw wederhelft geld gaan tellen. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat is het leukste van alles natuurlijk. Oh nee, om 6 uur hebben we, of half zes ongeveer hebben we ook nog een loterij. De trekking van de loterij. Die worden nu al heel goed verkocht, de loten. Dus als u nog loten wil hebben, kom rust langs. Ja. Ik heb er nog staan, dus... Uh, en niet iedereen is er natuurlijk bij met de trekking van de loterij. Maar je zet je naam op het loodje en dan bewaar ik de, de, de prijzen die je eventueel wint. En dan geef ik een belletje van, hé, hey, je hebt een prijs gewonnen. Geweldig. Dat zijn leuke telefoontjes om te plegen. Ja. Nee, sorry. Geweldig. Ja. Uh, een gezond, uh, gezonde instelling voor een goed doel. Ja. Uh, volgende week vrijdag uh, bij Smith Health and Wellness. Ja. Uh, aan de hoge weg, hoge voor we... de mensen die het niet weten. Heel goed, hoge weg. Ja, Gij, goed wie, is er nog iets wat je wil toevoegen aan uh, volgende week vrijdag? Um, nou, dit waren een paar dingen, maar er zijn er natuurlijk nog meer. Ik doe ook paraffinepakking van de handen. Die dacht ik, dat is ook maar 5 euro. Nou, ja, echt heel heerlijk om mee te maken. Ik krijg hele zachte handen van. Dus ook iets om uit te proberen. Ook maar voor 5 euro. En al dat geld gaat gewoon naar het Reumafonds. We hebben iemand van het Reuma Fonds komt uh, aan het eind van de dag naar ons toe. En die doet dan ook de trekking van de loterij. Dat was een paar jaar geleden toch Irene Moors die bij jullie langskwam? Uh, ben... Nee, niet Irene Moors. Hoe heet? Het? Hier, uh... Nou, ah ja. een bekende medeloon. Een Medelland. bekende die kwam de cheque in ontvangst ja. nemen. Ja. Inderdaad, ja. ja. Goed. Ja. Hartstikke bedankt dat je even de moeite hebt willen nemen om in naar de studio te komen. En ik zou zeggen, uh, voor iedere, alle luisteraars die, uh, die toch getriggerd zijn voor, wat je, voor jouw betoog, om het zo maar te zeggen... Aanstaande vrijdag uh, is het zover. Open dag bij Smith Health and Wellness. En dat allemaal in het kader van het goede doel: het Rummermafonds. Ja, het liefst nog dat ze van tevoren even reserveren, een plekje. Want ja, vol is vol. Vol is vol. Dus, ja? Dat zou een mooi thema zijn als het vol is. Dus, Wel nou, even ja. van tevoren. En of Ineke, kom langs. Ja. ja. Bedankt voor je tijd. En Naar ik wil zeggen, dank. ik hoop dat je het hartstikke druk krijgt volgende week vrijdag. Oh, ik ben ervan overtuigd. Okay. gaat zeker worden. Ja, dank Ineke. En wij gaan lekker sporten. Ja, zo heb je een druk dagje vandaag, uh, Albert Al die schermen in de gaten houden met al die sportwedstrijden. Yeah, yeah, yeah. En dan komt Smit. Zou ook nog even langs. En de rijhonderd is ook nog muziek van Olivia Newton-John. George Sweet staat op je voorhoofd, toch? Ja, en de dames in Oostenrijk <laughs> doen het ook goed met de Nederlandse... momenteel uh, alleen uh, vooruit met nog een ruim 40 kilometer te fietsen. Of iets minder dan 40 kilometer. Goed, we houden het allemaal voor u in de gaten. Mooi, de evenementen. Uh, de evenementen. Nou, laten we vanavond eens beginnen met... Oktoberfest. En dat begint natuurlijk vanavond om 8 uur. Wie weet niet dat het al uh, staat geprogrammeerd. Ze waren al druk bezig met, vanmorgen met het podium aan het opbouwen. En dat wordt uh, vanaf 8 uur een groot feest op het Raadhuisplein. Heerlijk. Oktoberfest in september. Ook dit jaar zal uh, de muziek weer de boventoon voeren. Met daarnaast alles wat nog men, men van een Oktoberfest mag verwachten: bier, braadwoest en pretsel. En niet in de laatste plaats: dindel en lederhosen. Het wordt een heerlijk Duits ge gebeuren daarop tijdens het Oktoberfest. Vanavond vanaf 8 uur en de place to be natuurlijk het Raadhuisplein. Gaan we naar morgen, zoals gezegd. Dan is het de tijd voor de Vredestein Supercar Sunday. En als je van mooie, gelikte, getunede auto's houdt... dan is dat de place to be. Het circuit voor morgen op 30 september. Het Vredestein Supercar Sunday. Bij het Vredestein Supercars Sunday Morgen... Zullen, zullen de meest bijzondere exemplaren supercars aanwezig zijn op het circuit. De meeste supercars die te bewonderen zijn op het speciale showpad komen ook in actie op het circuit. Geniet van de brullende motoren tijdens de speciale hotlab-sessies. Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden... Voor dit evenement op www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl En zoals gezegd, Shanti en Zeelieden Festival is er ook morgen... En dat begint morgenochtend om half elf en het duurt tot half zes. Op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand... treden dit jaar tien koren op... met het divers repertoire aan shanties en zeeliederen. Het zijn levensliederen, meestal over vissersleed en zeemansleiden. Morgen vanaf half elf tot half zes... Chanti en zeeliederenfestival. En voor het volledige programma verwijs ik u even naar de Zandvoortse Courant... want daar staat hij in afgedrukt. Dan wel de website www.chantianzee.nl www.shantyaanzee.nl Maar dan zijn we er nog niet... want morgen is er ook namelijk een open asieldag... van 12 uur tot 4 uur. Morgen is er van alles te beleven in het Dierenthuis Kerenland. Er zijn diverse demo's, rondleidingen... en een workshop van een dierenarts. De asielhonden lopen op de catwalk... en er is een meet-and-greet op het losloopveld. De kinderen kunnen een speurtocht doen... of als dier geschminkt worden. Ook is er een springkussen en mag je meehelpen... Een schuilhuisje voor de honden te beschilderen. Dat en, al, en nog veel, en veel meer morgen tijdens de open dag in het asiel in het dierenhuis Kennemland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. Nogmaals, 12 uur begint het, 4 uur. En de toegang is uiteraard gratis. Dan is er morgen ook nog bij Studio Anthony vanaf 4 uur aan de Oostparkstraat 44. het traditionele muziek op zondag. Dat ook voor de liefhebbers. Gaan we naar er volgend weekend, dan is het de finale races op het circuit Zandvoort op 6 en 7 oktober. Beleef de spannende finale van het raceseizoen waar de kampioenen gekroond zullen worden en volop gestreden wordt om de laatste punten. Ook de nieuwe internationale GT4 Central European Series zal de beslissende finale races op Zandvoort rijden. Bereik je dan voor op een mooie seizoenafsluiting met formulewagens, youngtimers, tourwagens en GT's. Te veel om op te noemen. Dat tijdens de finale races op 6 en 7 oktober op Circuit Zandvoort. Ook uh, voor meer informatie verwijs ik u naar hun website. www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl En Rob gaf het al aan. Het is op 6 oktober van half elf morgens tot, ene, tot half uur. Uh, is het Korendag in Zandvoort. Het thema is disco, maar dat betekent ook dat de uitgenodigde koren... daarnaast ook hun eigen repertoire ten gehoren zullen gaan brengen. Het is, uh, evenement is gratis te bezoeken. En, uh, we hebben het dan over de locatie, de Protestantse Kerk... aan de poststraat nummertje 1, al hier. De website voor meer informatie over deze Korendag Disco... Uh, kunt u terugvinden op www.kerkzandvoort.nl... www.kerkzandvoort.nl dan gaan we naar de tweede editie van de Elfde Strandentocht. Op zaterdag 6 oktober vindt de tweede editie van de Elf Strandentocht plaats. Tijdens dit wandel- en hardloop-evenement gaan 3500 deelnemers de uitdaging aan... om een tocht van 2040, dan wel 60 kilometer tussen Bloemendaal en Hoek van Holland, af te leggen. Hiermee kunnen ze geld ophalen voor de Hartstichting. Afgelopen jaar was de Elfde Strandentocht, de Elf Strandentocht met 1111 11, uh, deelnemers een groot succes... Meer informatie over de elf Strandentocht is natuurlijk terug te vinden op de website www.elfstrandentocht.nl www.elfstrandentocht.nl En uh, het zal er niet zijn dat ontgaan want alle honden in de Zandvoort worden enthousiast. Want het strandseizoen voor hun, uh, voor de tijd dat de honden weer de hele dag op het Zandvoortse strand mogen, dat begint op zondag 7 oktober tijdens een grote uh, big walk. De hondenliefhebbers en hun trouwe viervoerders... nemen dan deel aan de eerste editie van deze unieke wandeltocht op het strand. De Big Walk is HET moment om het strandseizoen voor honden te openen. Hulphond Nederland roept dan ook alle honden en hun baasjes op... om mee te doen aan de 5 kilometer strandwandeling. Met hun deelname steunen ze namelijk ook de opleiding... en het inzet van de hulpfondsen. Dus ik zou zeggen, ga even naar de opening van het strandseizoen voor honden... en kijk even bij de Big Walk... Tot zover. Ja, en dan even kijken op, uh, op internet nog uh, op de Facebook-site. Ho, uh, ho, uh, ho, ho, ho. Ja, wat? Uh, op 7 oktober hebben we ook nog uh, uh, de Hazes Mezing Festival, was ik bijna vergeten. In het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Het begint om 4 uur en duurt tot 7 uur. 7 oktober, Hazes Mezing Festival, Wapen van Zandvoort, van 4 tot 7 uur. En ook op die zevende is de komedie Moord in de Coalition, toneelgroep Vondel... in Theater De Krocht voor Kaarten Informeer dan even bij Theater de Krocht. De komedie Moord in de Colise op 7 oktober in Theater de Krocht. Weer een gezellige boel, maar 7 oktober de Big Walk. En de videoclip, ja, die moet je echt even zien van die hond... die uh, zo blij is dat hij het strand uh, op mag. Uh, en die kan je vinden op de app van ZFM. Daar staat hij onder de Big Walk. En dan uh, hoor je dit plaatje op de achtergrond. Let it down Het strandseizoen voor honden begint aankomende maandag hier in Salfords, En het wordt groots gevierd op volgende week zondag met de Big Walk. Speciaal voor Hulphonden Nederland. Dus mocht je het nog niet gedaan hebben, ga dan naar thebigwalk.nl... en schrijf je in samen met, met je hond om een lekkere wandeling... volgende week zondag over het Southworts strand te gaan doen. En de start van deze wandeling is bij Tijn Akersloots. En hier is een Taste of Honey... te draaien Albert-Jan. Ja. Geen idee, idee of ik niet. Geen flauw, geen flauw idee. idee. Hè? Nee, ik kreeg hem in één keer op mijn telefoon binnen. Ik denk, oh ja. En ja, maar voor die... Die kunnen we was draaien? Tiest of Honey was dat? Voor diegenen die het leuk vinden op YouTube moet je de live uitvoering eens bekijken. Die swingt okay, ja. er ook over. Heel goed. goed. We hebben weer wat software nieuws in het kort. Ja. Allereerst Zandvoortse Verhalenmiddag. Woensdag 3 oktober van half 2 tot 4 uur kunt u weer aanschuiven bij de Zandvoortse Verhalenmiddag. Ton Drommel gaat geanimeerd vertellen en veel foto's laten zien van de oude Noordbuurt. Hij zal genoeg ruimte laten om ook u aan het woord te laten. We nodigen, dus, nodigen dan ook uh, u van harte uit om uw verhaal te komen vertellen op deze gezellige middag. De kosten hiervoor zijn 2,50 euro per persoon, inclusief koffie en wat lekkers. Aanmelden kan bij de balie van de blauwe tram. Woensdag 3 oktober, Zandvoortse verhalenmiddag van half 2 tot 4 uur. Aanmelden nogmaals, kan bij de balie aan de blauwe tram. En ook een hele mooie fietsexcursie met boswachter. Ga mee met de boswachter en geniet van een unieke excursie per fiets. Tijdens de excursie op 11 oktober wordt alles over de natuur, waterzuivering en de historie van de Amsterdamse duinen verteld. De start is om 10 uur ochtends bij de ingang van de Zandvoortslaan. De kosten bedragen 7,50 euro en minimumleeftijd is 12 jaar, dus jonge kinderen kunnen helaas niet mee. Een Goede conditie is beslist nodig, want sommige duinen zijn hoog. Aanmelden kan via internet awd.waternet.nl awd.waternet.nl 11 oktober, fietsexcursie met de boswachter. En tot slot, uh, de laatste nieuws gaat over uw groentebak. Of groenbak, moet ik zeggen. Want opgelet, wilt u een, uw groene container... oftewel de GFT-rol emmer laten reinigen door het bedrijf van de gemeente dan moet u de container niet in week 42 aan de straatkamp zetten... maar in week 40, dat is dus volgende week. Het bedrijf komt namelijk twee weken eerder... dan in de afvalkalender gepland staat. Namelijk in de week van 1 tot en met 5 oktober voor whom it may concern. Albert-Jan. En het uh, nieuws is ook na te lezen op onze eigen ZFM-app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en de Windows Store. Nou, zo dadelijk komt er weer een uh, zomerse plaat aan. Mag wel met het uh, lekkere zonnige weer van vandaag. Maar eerst een plaat uit de hitparades, ook uit de Eurobreakdown... die vanavond weer hoort tussen 7 en 9. Dat is Kelvin uh, Harris en Dua Lipa. En One Kiss. Van 5-3. ...gaat verdwijnen en uh, ja, na vele jaren de top 40 verdwenen is. Maar bij CFM gaan we gewoon door hoor met de Euro Breakdown. En de plaat die juist zojuist hoorde van Dua Lipa, die staat ook uh, nog steeds in de Eterrade genoteerd. De 40 beste plaat van Europa in de Euro Breakdown. Die vanavond weer hoort tussen 7 en 9 met uh, Mike Boulay en Patrick van Buringen. Ja, ik had hem beloofd, de zonnige plaat van alweer een uh, aantal jaren geleden. Hier is uh, Goehe NS nog een keertje op de Zolfoorts Radio met La Camisa Negra. Mijn sander, mi luto Hoy tengo en el is una pena y es weet culpa dat je niet meer liefhebt en dat is me het ik mijn me duele. pijn. Het lijkt alsof ik alleen ben en het was allemaal gewoon een vreselijke leugen. Wat een kwaad, een kwaad, wat een kwaad. Camisa nera, porque nera tengo el alma, yo porque perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama baby, te digo con disimulo, que tengo la camisa nera y debajo tengo el difunto.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 Cama, come calma come baby, te digo con mi que tengo la camisa negra Sonnetje vandaag hier in Salford. met temperatuur van rond de 15 graden. Wat wil je nou nog meer, hè? Nou, ook lekkere zonnige muziek op de Sanfoortse radio. Gohannes was dat en La Camisa Negra. Ja, voor de tussenstand Europa-USA uh, gaan we overschakelen naar Studio 2, naar Albert-Jan. Achter diverse monitoren, hoe staat het ermee, Albert-Jan? Ja, het is... Uh, de, de, je kan er een heel lang verhaal van maken, maar uh, laten we zo zeggen, vrijdagmorgen begonnen. Uh, vier wedstrijden vrijdagmorgen, vier wedstrijden vrijdagmiddag, vanmorgen en vanmiddag. En dat zijn tien wedstrijden, twee tegen twee. En in de ene spelvorm speel je al bij je eigen bal van hetzelfde team. En in een andere spelvorm sla je om en om. Dan speel je maar met één bal. Zoals vanmiddag zijn de zogenaamde forsums aan de gang. Er zijn vier wedstrijden van ieder team, nogmaals bestaan er twee personen. Ze spelen alleen met één bal. En dan om en om slaan. De tussenstand na drie wedstrijden, dus, dus vrijdagmorgen, vrijdagmiddag, zaterdagmorgen, was 8 tegen 4 in het voordeel van Europa. Europa had op vrijdagmiddag al die vier die wedstrijden allemaal gewonnen, dat had niemand verwacht. Het was ook in tijden niet voorgekomen dat zo'n middagsessie alle punten naar één team gingen, in dit geval dus naar Europa. En dus dat was een mooie voorsprong al na dag 1. Na vanmorgen naar de voorbols, dat is ook teamwedstrijden... maar iedereen speelt zijn eigen bal, was het tussenstand 8-4. De stand nu in die wedstrijd dat ze dus om en om slaan... Europa tegen Amerika... staan ze in, in één flight staan ze gelijk. In twee staat Europa op en boven... voor, om het zo maar te zeggen, en ze staan één achter. Mocht dat zo blijven, staan ze dus vannacht, vanavond met 105 en een half... Vijf en een half voor. Dan denk je, dat is een groot verschil al... Maar als je dan weet dat er morgen nog 12 punten te verdelen zijn... Omdat het, dan zijn het de singles, iedereen voor zich. Amerika tegen Europa. Dus dat kan nog een hele spannende dag morgen worden. Maar zoals het er nu uitziet, eindigt vandaag Nederland of Europa met 10,5 en een half... en Amerika met 5,5 en een punt, als het tussenstand zo zou blijven. Maar dit kan van alles veranderen, want het is een hele moeilijke baan. En als je niet recht op de baan speelt, maar je speelt via de zijkanten... een zogenaamde rough dan wordt het erg lastig om je par te maken. We houden het voor u in de gaten. Het is een heel verhaal, maar het is oer en spannend voor mensen die van dit spelletje houden. Volgens mij kun je er nog uren over praten. Uren, over. uren. nou, dat gaan we niet doen. Want we hebben nog uh, iets meer dan een minuut voor deze plaat... van uh, Daddy Yankee en Dora. Graag tot zo na vier uur.